Deze de jong met het NOS-journaal. Israëlische troepen zijn nog altijd aanwezig in het noorden van de Gaza-strook, zegt het leger. Sinds gisteravond voert Israël nieuwe grondoperaties uit in Gaza. En vannacht zijn volgens het leger in het noorden van Gaza 150 ondergrondse Hamas-doelen gebombardeerd. Het gaat onder meer om tunnels. Met de aanvallen zouden meerdere leden van Hamas zijn omgekomen.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 Het Israëlische leger zegt verder dat er vandaag humanitaire noodhulp wordt toegelaten in Gaza. Het gaat onder meer om eten, water en medicijnen. De familieleden van Israëlische gijzelaars die door Hamas worden vastgehouden... willen duidelijkheid over hoe de gegijzelden er aan toe zijn na de aanvallen. Zij eisen een ontmoeting met de verantwoordelijke Israëlische ministers. Demissionair premier Rutte vindt dat hij te lang is aangebleven. In een interview op Den Haag FM zei hij dat hij zijn effectiviteit is verloren... doordat hij zo lang is doorgegaan. Hij is nu 13 jaar premier. Rutte reageerde op de uitspraak van Dylan Jesselgust die hem opvolgt als leider van de VVD. Jesselgus zei vandaag in het AD dat Rutte na corona had moeten stoppen. Rutte zei in het interview ook voor het eerst dat hij toch een internationale functie wil... nadat hij is gestopt als minister-president. Een verkeersongeluk in Egypte heeft aan tientallen mensen het leven gekost. Egyptische media spreken van 28 tot meer dan 40 slachtoffers. Nog eens tientallen mensen zouden gewond zijn geraakt. Het ongeluk zou zijn gebeurd op de weg tussen de hoofdstad Cairo en Alexandrië in het noorden van het land. Op beelden is te zien dat bussen en auto's zijn uitgebrand. De oorzaak van het ongeluk in Egypte is niet bekend. Het weer, enkele buien aan de kust, mogelijk met onweer. Het wordt vanmiddag een graad of 14. En vanavond vanuit het zuiden flink wat regen. Morgen kunnen er ook nog buien vallen. En dan wordt het zo'n 15 graden. Ook de dagen daarna is het wisselvallig en vaak nat herfstweer. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Ja, Eenmaal gekust heb, zeg je zeker nooit meer mee.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 Duizend gele, duizend rode, wensen jou. Hebben.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 Het orkest beschikte over het volledige instrumentarium van de big bands uit die tijd en bracht een repertoire van jazz- en amuseemensmuziek. In de jaren 1930 hadden muziekensembles.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 Zo sprak zei hij, maak me niet ziek. Hij mompelde nog, sorry hoor, en verdween toen in paniek. Er alle leuke jongens willen vrij, maar merkt dat huis is er niet bij. Geen mooie trouwpartij, geen bruidkoeket voor mij. Er alle leuke jongens willen vrij, maar merkt dat huis is er niet bij.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 Het leed is geleden. De horizon schijnt. Wanneer de doden dronken zijn en pierlala verdwijnt, dan steken we de lof rond het en ook de dikke traag. En eten s'avonds zand gebak op het beestje bij Klaasvaak. En onder de gouden Heel.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 Zelf voorbeheet, dat is veel leuker voor. I'm We Zandvoort, lokale Hombro vooruit de badplaats. Zandvoort, u hoorde muziek van de Melody Sisters met Dankje voor die bloemen. En dat is natuurlijk vertaald van de Duitse versie: Danke voor die bloemen. En daarvoor bouwden wij de groep uit het land van Maas en Waal. En de volgende formatie is het orkest Zonder Naam. Dat was een radioorkest van de Karo, kort voor en in de vroege jaren 50. En het werd opgericht door en onder leiding van Gerde de Roos. En het eerste optreden vond plaats in november 1946. En toen de tijd hadden ze nog een oproep om een naam te verzinnen voor de band. En uit de duizenden reacties werd het uiteindelijk toch gewoon... orkest zonder naam, daar zijn ze beroemd mee geworden. Grote hits, bekende hits waren het ding het 1950...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 Verjaag de en we voelen ons blij als de vogels zo vrij, Koning Winter. Vlogen voelen en mee, De laatste maal nog wil hij het beleven in storm en regen daar op die wijde zee.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 Laatste maal nog Wil hij het beleven In storm en regen Daar op die weide zee Dan kan hij rustig En Selma met Valderie, Valdera. En daarvoor Eddie Christiani met een oude zeeman. CFM Zandvoort, lokaal omroepen uit de padplaats Zandvoort. Als u nou denkt van leuk programma.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 Maar dat vond Lyon niet goed. Hij wilde daarnaast ook in het Nederlands zingen. Waar hij vooral in het Engels zong. En toen hebben Braver een leveren over de toenmalige vriendin van Lyon. Sofietje van Kleef. Sofie heette zo officieel van Kleef. Ging Lyon overstag. En het eerste, de eerste single van de zanger. Nadat hij de band de Jumping Jewels had verlaten. En als solo-advies verder waar ze wilde gaan is Sofietje. En het werd natuurlijk een hele grote hit. En die hit hoort u nu. Johnny Lyon met Sofietje. Zij dronk Ranja met een rietje.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 I love you so feel fun your heart Stop.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 Eerst voor een heb ik hem uit de vrij verteld. Ze smaakt naar kersen: sinaasappel, cola, beperen, karamel ananas. Maar ik zeg er wel: bij: verborgen. Veronen rugten, verwoorden rugten. Vo iedereen, behalve voor mij verbonden.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 Iedereen behalve voor mij We vruchten We vruchten We worden vruchten, We vruchten. Voor, iedereen, voor, voor, iedereen, voor, voor iedereen Maar niet voor mij Voor iedereen Maar niet voor mij Voor iedereen Maar niet voor mij En dat was Ronnie Tober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 Het Roos met Mokum is de stad voor mij. Ik wens u een hele fijne zondag en misschien tot een andere keer. Tot ziens. En ik bedank trouwens nog eventjes, eh, voor ik het vergeet, draaien voor het begripbaar stellen van al deze mooie oud-Hollandstalige muziek. Tot ziens. Mokum, stem me altijd blij. Het blijft vermeid, of dan de stad. Wat heb ik daar een pret gehad? Mokum, is de stad voor mij... Klipper op de keizerkracht. Klipper op de hering kracht. Ik vond ze veel wekkelijk, maar alleen de ruk is een beetje raar. Mokum is de stad bij mij. Stond er op de munt. Dat is.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 It was over revolutie, kwam er, was de helte van de tram. Mokum, is dus dat ver me. Keeper over het dus, <music> de woning op de lindenkant. My Mr. Black and Mr. Brown They miss and my in London town Welcome, Blythe, Dustat, me.